12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der de Putten. Goedemiddag. CAO-lonen blijven opnieuw achter bij de inflatie. De voorzitter voor de Raad van de Ruud Raad voor Cultuur stapt op uit protest tegen cultuurbezuinigingen. En een drukke avondspits verwacht door het begin van de schoolvakanties. Eerst hebben we nog kans op een paar buien, maar van het westen uit komt er steeds meer zon. Het wordt 17 graden aan zee, tot 20 in het zuidoosten. En morgen op de meeste plaatsen bewolkt, wat regen, maar vooral in het zuiden ook zon. Er staat vrij veel wind morgen en het wordt 16 tot 19 graden.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 De Kamp en de Krom vinden dat een goede ontwikkeling... maar volgens hen is het nog niet voldoende. De voorzitter van de Raad voor Cultuur is opgestapt, Els Swaap. Ze is het niet eens met de bezuinigingsplannen op kunst en cultuur... van staatssecretaris Zeilstra. Mevrouw Swaap, goedemiddag. Goedemiddag. Was het een zware beslissing om uh, ermee op te houden? Ja, met pijn in het hart, zoals dat heet. Het is uh, absoluut uh, het, um, ja, een moeilijk besluit geweest. Want...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 En dat, is... en dat is iets wat voor mij zo tegenstrijdig is dat ik uh, een persoonlijk besluit heb genomen om op te stappen. Zelstra heeft waardering voor de grote inzet waarmee u uw, uh, uw taak de afgelopen tijd heeft vervuld. Zegt hij nog? Ja, dat is fijn om te horen. Hallo? Ja, ik ben er nog. Ja, ik, ja. ik luister naar u. Dat maar is fijn dat fijn is. Om te horen. Uh, daar kunt u verder niks meer mee, want u bent weg. Nou ja, ik, ik handel mijn zaken nog af. En uh, minister, ik heb in overleg met meneer Zelstra afgesproken dat we dat hij uh, probeert zo spoedig mogelijk een waarnemend voorzitter te benoemen... en dat ik uiterlijk 1 september uh, de hamer overgeef. Ik dank u wel voor de uitleg en versterkte. El Swaap, uh, okay. oud-voorzitter van de Raad voor Cultuur, zullen we maar zeggen. Dank voor uw aandacht voor de cultuur. Aandacht voor het verkeer. In het midden van het land begint vandaag de zomervakantie. En dat betekent de uittocht van zo'n 750.000 mensen... oftewel hele grote drukte op de wegen. Heleen hele de geest van de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dat begonnen? Nee, er is nu eigenlijk nog weinig van te merken. Ja, er staat een file op de A1, maar dat is eigenlijk iedere vrijdagmiddag wel het geval. Maar de scholen zijn dan ook nog niet uit. De meeste kinderen die krijgen vanmiddag om twaalf uur vrij. Dus dan zal het een beetje op gang komen. En ja, we verwachten eigenlijk ook niet dat iedereen nu al gelijk weggaat ook hoor. Wat worden de knelpunten verwachten jullie?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 Ja, dat, maar op zaterdag merken we daar in Nederland in ieder geval weinig van. Je zult dan in het buitenland wel te maken krijgen met grote drukte. Zoals bijvoorbeeld in België. Want alle Belgen die krijgen dit weekend ook vakantie, allemaal tegelijk. Daar doen ze niet aan vakantiespreiding. Dus uh, ja, in België daar zullen wel verschillende knelpunten zijn. En dat is dan natuurlijk vooral rond Antwerpen. De randweg, uh, rondweg rond Antwerpen en bij Brussel, ten noorden van Brussel uh, vooral. Heb je dan ook tips voor wanneer je dus dan maar beter wel weg kunt gaan? Nou, als je dit weekend gaat rijden... wij adviseren altijd in eerste instantie om op zondag te vertrekken. Want dat scheelt echt heel veel ergernis. File, wachttijd bij tunnels. Ja, de meeste Nederlanders willen toch heel graag al op zaterdag weg. En dan adviseren wij om zaterdagmiddag wat later op de middag te vertrekken. Rij je achter de files aan. We knopen het in onze oren. We horen je vast nog wel weer. de Geest van de ANWB. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Oud-IMF-topman en kandidaat voor het Franse presidentschap Dominique Strauss-Kaan... moet vanmiddag in New York vervroegd voor de rechter verschijnen... omdat zijn zaak in een heel ander daglicht is komen te staan. Buitenlandredacteur Katrien Straatman, bericht. Het politieke toneel in Frankrijk is opgeschud door het nieuws over de rechtszaak tegen Dominique Strauss-Kaan. Het kamermeisje dat Strauss-Kaan beschuldigde van verkrachting in een hotelkamer in New York zou volgens justitie geen geloofwaardig verhaal hebben. In een extra uitzending van Tele 1 wordt gesproken over een spectaculaire ommekeer in de rechtszaak. Het is nu hoogst onzeker of de rechtszaak tegen strauss kahn wel doorgaat. In Frankrijk was oud-IMF-topman strauss kahn een van de populairste politici. En hij was een serieuze kandidaat voor het presidentschap. Deze Française zegt dat ze altijd al heeft geloofd dat het kamermeisje het hele verhaal heeft verzonnen en er een slaatje uit wilde slaan. Het was een truc, het was een een fantasie, en die heeft gedaan om geld te verdienen. Deze mensen, die ze hebben meegenomen, ze hebben me geen. De partij van Dominique Strauss-Kahn, de Parti socialist vindt dat DSK wel weer terug kan komen, en ook veel Fransen lijken er zo over te denken. Ik denk dat de Parti Socialiste een beetje was weigeraar om hem te beschuldigen en was overtuigd van zijn. De Partie Socialist geloofde in zijn onschuld. En ik denk dan ook dat hij van een kans heeft om terug te komen naar Frankrijk... om zich in de race te gooien voor het presidentschap volgend jaar, zegt de man. Ook presidentskandidaat Jean-Louis Bollot van de Centrumrechtse Partij zegt... dat als Strauss-Kaan niet wordt bericht en hij zou nog willen meedoen... Hij niet zou weten wat daartegen zou zijn. Ila manifesté moet aan het eind van de middag voor de rechtbank in New York verschijnen. Verwacht wordt dat zijn huisarrest dan wordt versoepeld. De Groningse gemeente Old Amt heeft een hoge ambtenaar ontslagen... omdat die geruime tijd fraude zou hebben gepleegd. Het gaat om het hoofdfinanciën en bedrijfsadministratie... van de gemeentelijke buitendienst. De zaak kwam in februari aan het rollen... toen die zonder toestemming een kolkenzuiger kocht. Dat is een installatie waarmee je rioolputten leegzuigt. Een onderzoek in de afgelopen maand wees uit dat de man... al tijdig gemeentegeld in eigen zak stakt. Het zou gaan om ongeveer 400.000 euro... De Oldampte heeft aangifte gedaan. Dan de rechtspraak. Rechters vinden dat ze al streng genoeg straffen. Minister Opstelten wil dat er minimumstraffen komen. Maar dat weigert de Raad voor de Rechtspraak. En dat laat ze vandaag weten aan de minister. Erik van den Emster is voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Meneer van den Emster, hoe streng is die rechtspraak momenteel in Nederland? De strafrechter is de afgelopen tientallen jaren in Nederland steeds strenger gaan straffen. En als je kijkt naar het niveau van straffen in Europees verband... dan zitten we in de bovenmoot inmiddels. Dus wij straffen al vrij streng. Waarom moet het dan nog strenger? Omdat als je kijkt naar de motivering van het wetsontwerp... de ambitie is om daardoor een veilige samenleving te krijgen... omdat strenger straffen de recidieven zou doen verminderen, Dus het herhalingsgevaar. Herkent u dat uh, uh, effect? Nee, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt eigenlijk dat, uh, dat verband niet. Uh, sterker nog, bij taakstraffen... u weet, er is een aantal weken geleden ook een wetsontwerp gekomen... om de taakstraf terug te dwingen. En als je dan kijkt naar het effect van een taakstraf... dus wel een echte taakstraf, niet uh, het uh, uh, gemeenschapshuis opvrijf... maar een echte straakstraf, dus help in een revalidatiecentrum bijvoorbeeld... dan zie je dat het effect daarvan op de veroordeelden... Veel sterker is dan een korte uh, gevangenisstraf. Uh, in uh, die zin dat er minder recidieven optreedt. Dus strenge straf is niet per definitie dat dat de recidieven terugdringt. In tegendeel. En u zegt daarmee: strenge straffen, ja, uh, het, het, het levert weinig op en het is misschien ook wel duurder. Het is duur, uh, maar goed, uh, geld is nooit principieel. Als de, de samenleving dat vindt, uh, dan moet dat gebeuren. Maar we mogen wel aan de samenleving laten weten dat het duur is zonder veel effect. En als u kijkt naar ernstige delicten zoals overvallen... dan is de pakkans tenminste zo relevant om de recidive terug te dringen... als het stange, strenge straffen van de rechter die helemaal aan het eind van de rit zit. Wat zou u dan voor advies willen geven aan minister Opstelten? Nou, ons advies is, uh, het is nogal een dik advies, maar ons advies is kort gezet om het nu niet in te dienen. Ook nog van een andere reden, omdat we eigenlijk vinden dat de strafrechter de mogelijkheid moet hebben om die strafsoort op te leggen. En ook die strafmaat die het beste past bij uh, de daad en dader. En ook uh, bij alle andere omstandigheden zoals het slachtoffer. En door deze wetgeving en ook door het vorige wetgeving uh, over de vermindering van taakstraffen wordt het de mogelijkheid van de strafrechter om die combinatie op te leggen die het beste is uh, beperkt. Een onverstandig uh, advies, kortom. Wij vinden het een onverstandig advies, Erik van den Emster, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Dank u wel. De Tweede Kamer vindt dat minister Roosentaal ook bevriende landen op schendingen van mensenrechten moet aanspreken. Roosentaal wil zichzelf meer richten op landen waar het echt mis is. En heeft het aanspreken van bondgenoten uit zijn prioriteitenlijst geschrapt. Daar was de oppositie het niet mee eens. En die zag het als een breuk met het beleid van tientallen jaren. En de regeringspartijen vonden een motie van GroenLinks en D66 daarover overbodig. Maar gedoogpartner PVV steunde die motie wel. Waardoor er een meerderheid ontstond in de Kamer. Het is vandaag 20 jaar geleden dat voor het eerst... met een commercieel GSM-netwerk werd getelefoneerd. De eerste gebruiker was de Finse premier Holkeri... schrijft de bouwer van dat eerste GSM-netwerk, Nokia Siemens Networks. Volgens het bedrijf heeft GSM alle verwachtingen overtroffen. Nokia Siemens stelt dat niemand zich destijds de enorme invloed kon voorstellen... die GSM zou hebben op de levens van miljarden mensen... Daar maken nu 4,4 miljard mensen gebruik van, van GSM. En elke dag komen er nog een miljoen nieuwe abonnees bij. Het is 13 over 12, we gaan eens kijken bij de AWB. Kees Kwaks, goedemiddag. Goedemiddag, Jan. Vieles op de A2 vanaf Amsterdam naar Amersfoort bij Inbruggestaat 2 kilometer. Naar Utrecht vanuit Amersfoort op de A28 voor Soesterberg 2 kilometer. Een lange file op de A50 van Arnhem naar Os, 10 kilometer tussen Renkum en knoop Ewijk heeft te maken met een ongeluk bij het knooppunt Eewijk. Daar is de rechte nu dicht. En het is druk op de N7 vanaf de afstaatdijk naar Herenveen voor knooppunt Jouren, 4 kilometer. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuwste CAO-lonen zijn in de eerste helft van dit jaar gestegen... met gemiddeld 1,6 procent. Dat is minder dan de verwachte inflatie van 2 procent. Els Swaap, de voorzitter van de Raad voor Cultuur... en enkele andere leden van die raad, vertrekken... uit protest tegen het bezuinigingsbeleid van staatssecretaris Zelstra. En in het midden van Nederland beginnen vanmiddag de schoolvakanties. En de AWB. u hoorde dat eerder, waarschuwt voor een drukke avondspits. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch.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 Het is Radio 1, NCRV, Lunch, Frank Dumos. Goedemiddag. Met de jaarlijkse biefstukken en de speklapjes... is het jaar afgesloten voor de Eerste en Tweede Kamer. Dat betekent ook dat de vakantie voor de parlementaire pers eraan komt. Met Frits Wester bespreken we het parlementaire mediajaar. In het mediaforum vandaag de gast columnist Luc Koelman... en André Zwartbol, journalist van het Nederlands Dagblad... Uh, we gaan het hebben over de eis van de Tweede Kamer... dat er nog maar drie topverdieners mogen zijn binnen de publieke omhoop. Ik laat u er vast vier horen. <lacht> Erik van der Boom, Jan Mulder, go back to the zoo. Huub van der Lubbe, tafel. Welkom bij de Lamas. Uta, vertel eens even, jij hebt ons een onwijs... Wijs jou, wijs jou. Oh, het lijkt, verdorie wel, of u blij bent dat we ermee ophouden. Dat zijn dus sowieso eh, al één te veel als het kabinet ligt. Eh, In de nationale nieuwslist ligt straks de vraag op tafel of de kandidaat van vandaag meer dan 96 punten weet te halen. En dat is niet eenvoudig. Wilt u zelf een keer meedoen? Kijk dan op lunch.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Nog één dagje ze aan de bak. Politiek Den Haag gaat na vandaag met zomervakantie. En traditiegetrouw wordt het parlementaire jaar gisterenavond afgesloten met de jaarlijkse Binnenhof Barbecue. Onder het genot van speklappen en ribs hebben Kamerleden even goed na kunnen praten over het afgelopen politiek jaar. Wat waren nou de meest opvallende zaken in de media? Ik praat erover met de politiek commentator Frits Westeren van RTL Nieuws. Frits, goedemiddag. Vits, ik geloof dat het Aliso Getrouw, behalve Spare ribs, ook veel drankjes op het menu staan. Uh, je bent weer aanspreekbaar? Ja, oh ja dat, dat, kijk, die barbecue dat is, uh, tussen de middag hebben dus, dan nog niet, want dan moet er nog gewoon een hele dag gewerkt worden. En, uh, ja, en dan aan het einde van de dag is een soort uh, eindfeest in uh, per cent, de pers en altijd. En dan uh, wens ieder, iedereen elkaar een hele prettige vakantie. Maar ja, wij moeten vandaag even een dagje werken, want het kabinet gaat nog een uh, tijdje door. Was uh, minister Hiller van Defensie er ook? Nee, niet gezien. De Telegraaf doet hij vandaag zijn beklag. en vindt dat hij het slachtoffer is van politieke afrekeningen uit linkse hoek. Ja, dat zijn stevige teksten. Die zijn we ook een beetje gewend van uh, Hans Hillen. Uh, uh, ja, uh, hij ligt ook wel onder vuur. Uh, soms terecht, soms ook niet terecht. En, uh, maar uh, ja, wat ik vandaag van de Telegraaf las, dat waren wel uh, echt stevige teksten. En, uh, ja, morgen wordt het toch wat uh, uitgebreider gemeld in dat hele interview. Dus ik ben heel benieuwd. Volgens hem regeert de waan van de dag ook op het Binnenhof. Nou ja, dat is uh, voor deel... Uh, ik bedoel, uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de hele reeks spoeddebatten die altijd aangevraagd worden, en uh, dan staan er gewoon 30 spoeddebatten in de rij te wachten tot een keer behandeld uh, te worden, ja, dan is het spoedkracht er ook ineens helemaal wel verdwenen. Uh, het is er altijd een beetje van, heeft de minister gelezen, die in die krant of daar en daar op televisie gezien? Uh, maar ja, en iedereen is, dat is meer vragen stellen, vaak verlegen vragen stellen, dan dat men echt in, geïnteresseerd is in de antwoorden. Uh, dus de wafel van dag, ja, die regeert ook soms op Boedinhof. Fis, als we even kijken naar dit kabinet. Dit is een bijzonder kabinet, alleen al door het minderheidskarakter, zal ik maar zeggen. Uh, hoe vind je dat de media wij met z'n allen berichten over uh, deze club? Nou ja, eigenlijk niet anders dan over uh, welk ander kabinet dan ook. Nou, kijk, het is een bijzonder kabinet door zijn samenstelling. Een minderheidskabinet, je zei het al met gedoogsteun van een andere partij, in dit geval de PVV. Maar gaandeweg zie je wel dat het een, eigenlijk een gewoon kabinet aan het worden is. Iedereen went aan de variant minderheidskabinet dat zaken moet doen. Soms ook met de oppositie, denk de politiemissie en uh, Koen uh, En als je nu kijkt naar de hele... Ja, euh, ...batterij- en maatregelen die er nu aan zitten komen... ...of die nu gepresenteerd worden... ...als het gaat om bezuinigingen, grote bezuinigingen... ...nou, we hadden het over ministerie de defensie... ...denk aan de PGB's, denk uh, aan uh, het uh, bijzondere onderwijs... Uh, ...voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben... Uh, de, ...de kunstensector, de media, de, de grootverdieners... ...je noemde het net ook... ...dan is het toch eigenlijk weer een gewoon kabinet... ...gewoon dat maatregelen neemt... ...waarvan dat kabinet vindt dat het nodig is... En uh, ja, in die zin krijgt het ook gewoon dezelfde behandeling in de media als welk voorgaande dan ook. Dat vind jij wel? Je vindt dat dit kabinet op dezelfde manier behandeld wordt als voorgaande kabinetten? Ja, maar het zou ook heel verkeerd zijn als je in de media dit kabinet heel anders zou behandelen. Je moet gewoon kijken naar, naar, naar, als journalist naar de feiten. Wat doen ze? Wat presteren ze? Komen ze hun beloftes na... Uh... Uh, wat, wat zijn de effecten van de maatregelen die ze nemen? Dan is het niet aan ons om te zeggen of dat nou goede of slechte maatregelen zijn. Dat moeten mensen zelf aan beoordelen. Uh, maar gewoon het verslag doen van datgene wat het kabinet wil. En ik zou niet weten waarom dit kabinet anders zou moeten behandelen dan uh, welk willekeurig andere kabinet dan ook. Vandaag uh, vergaderen de ministers uh, nog één keer. Uh, dat is jouw laatste werkdag dan, Frits? Of begint dan ook echt jouw vakantie? Uh, uh, uh, daar, voor mij wel, ja. Ik moet een, echt een stuwmuur aan uh, vakantiedagen opmaken. Op, op Vorig ja. jaar lukte dat niet zo, zozeer. De verkiezingen, uh, ja, de formatie, de hele zomer door. En uh, ik bedoel, als ik echt alles op zou maken, dan zou ik tot volgend jaar, oktober, geloof ik pas terug hoeven te komen. Nou, dat gaan we niet doen. Maar ik ga nu wel uh, ook negen weken weg. En, uh, nou ja Frank, je weet het hè, wat ik ga doen, veel veelzijdig. Ik weet wat jij gaat doen, Zo ja, kunnen we kunnen ja, het elkaar tegenkomen, het zou gezellig zijn. Politiek ja. commentator Frits Wester van RTL Nieuws, dankjewel. Het Nederlands Dagblad is vanaf vandaag de tweede grote krant van Nederland... die geld gaat vragen voor het online lezen van hun artikelen. Het Financieel Dagblad ging hun vorige maand al voor. Nieuws is niet gratis omdat het waarde heeft. Zo luidt de verklaring voor het invoeren van de betaalmuur. Abonnees die de krant al ontvangen blijven gratis toegang houden tot de online content. Straks meer hierover in ons forum. In Amerika is een politiek verslaggever door televisiestation MSNBC per direct geschorst. Hij had namelijk een nogal ongezoute mening over president Obama. The president has been set. sorry, go. I thought he was kind of a dick yesterday. Oh, oh my god, delay that! <laughs> delay that. What are you doing? He was kind of a dick. En Dat is niet heel erg handig om de president een lul te noemen op de televisie. Er miste nog één naam in het lijstje van gasten voor NCRV's Zomernachten, dat volgende week vrijdag op Radio 1 begint. Op 22 juli gaat economisch historicus Jan Luiten van Zanten anderhalf uur radio maken. Zonder interviewer vertelt hij over zijn leven en werk en draait hij zijn eigen muziek. Van Luiten van Zanten kreeg dit jaar de eerste Lifetime Achievement Award van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen. Verder nieuws van Radio 1. Morgen begint voor de derde keer het radiolab op deze zender. De komende vier weken is iedere zaterdag tussen uh, 7 en 9 uur s'avonds... het resultaat te horen van allerlei nieuwe creatieve radioformats. In de studio is Sietske van Weerden van de VPRO. Welkom. Dit jaar ja. medeorganisator en je bent lid van de vakjury... Wat is Klopt. het idee van het Radiolab? Het idee is dat ook op Radio 1 er af en toe gewoon nieuwe ideeën moeten ontstaan. En dat je dat ook niet wil laten doen door alle gevestigde mensen. Maar ook echt door de programmamakers zelf. En dat die met nieuwe ideeën kunnen komen. En we hebben het dit jaar een beetje aangepast. Want normaal gesproken leveren de mensen zeg mensen maar ideeën voor een heel programma in. Maar dat is op de radio is het niet zo kansrijk dat dat meteen ingevoerd wordt. Anders dan op televisie. Maar uh, op de radio hebben we nu gezegd... Van, je kunt ook ideeën voor onderdelen van het programma... Inleveren. Dat is nieuw. Niet, dus dat het hoeft nieuw. niet een heel format voor een heel programma te zijn. Nee, mensen konden kiezen zeg maar, voor een programma voor vijf minuten... tot en met een heel programma van 55 minuten. Je zegt anders dan bij televisie wordt het bij radio niet zomaar ook uh, ingevoerd. Als het, een, als het blijkt te werken in het radiolab... betekent dat niet dat het een vaste plek krijgt op Radio 1 bijvoorbeeld. Ja. Um, als je naar de inzendingen zelf kijkt, wat valt je op? Wat me ontzettend opgevallen is... is dat de dood uh, kennelijk tot enorme inspiratie heeft geleid. Want er zijn wel drie programma, uh, voorstellen die met de dood te maken hebben. Eentje uh, die zegt van nou, uh, we maken altijd hele mooie portretten van mensen... als ze eenmaal overleden zijn, maar laten we dat ook doen als ze nog leven. Uh, dus die gaan uh, een soort necro by life uh, maken. Eén zegt van nou, uh, eigenlijk zou je misschien je eigen grafrede wel willen schrijven... want dan kan je zelf zeggen wat je wel of niet belangrijk is... en waar je misschien over kunt lachen. Dus die gaan mensen vragen om een eigen grafreden te schrijven. Wat toch ook heel aardig is. En de derde die uh, hebben bedacht van... Uh, wel over mensen die echt al overleden zijn, maar we gaan op vier verschillende manieren mensen uh, herdenken. En het moet een soort viering van het leven zijn. Dus het kan in een gedicht zijn, het kan in een gesprek zijn. Dus op allerlei verschillende manieren ja. wordt iemand herdacht. Maar het is niet alleen maar dood en verderven? Nee, gelukkig niet. Het gaat eigenlijk heel erg over het leven. Hoe wordt de winnaar gekozen? Uh, dat, er is dus een vakjury, maar ook het gewone publiek uh, kan meedoen. Uh, mensen kunnen naar radiolab.nl uh, gaan en daar kunnen ze zich opgeven. En dan kunnen ze mejureren welke programma's wel of niet aanstaan. Dan dat telt voor 50% mee. Sieske van Weerden van de VPRO. Komende vier weken, dus iedere zaterdag tussen 7 en 9 uur. S'avonds op Radio 1. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. dat is Heere, heere, heere, heere. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Vandaag zou het de 50 ste verjaardag zijn van Prinses Diana. Op 29 juli 1981 uh, trouwden ze met Prins uh, Charles en werd officieel a Princess of Wales. Stond volop in de belangstelling. Meer zelfs dan haar man. En werd uh, geroemd door haar inzet voor goede doelen. Aan het begin van de jaren 90 kwam er een einde aan dit sprookje. Het huwelijk liep op te klippen. En toen? 31 augustus 1997 gebeurt er dit. Uh what is your view of what is now happening at the hospital? Well, I'm I'm worried um by the lack of by the lack of any news or the lack of any statement. However, uh, there are reports that she's uh, in a reanimation area of the hospital which suggests that maybe um she is in a slightly more serious condition than than we had thought before. I think it is slightly disturbing that we haven't had some sort of official communique giving her, giving the state of her health and uh, giving some indication of of what might happen next um, I don't think that's a terribly encouraging sign as I say superficially concussion a broken arm and lacerations of thigh shouldn't give enormous cause for concern but uh, one wonders if one is being told the whole truth at the moment Stephen, I have to interrupt there Um, because within the last few moments the press association in britain citing unnamed british sources has reported that diana princess of wales has died Although veel samenzweringstheorieën zijn opgeworpen in de media wordt over het algemeen aangenomen dat het een ongeluk was Het zou veroorzaakt zijn door de chauffeur die te veel alcohol had gedronken en met hoge snelheid de paparazzi probeerde te ontlopen maar wat er precies allemaal gebeurd is dat zullen we waarschijnlijk nooit weten dit is radio 1 Lunch. Het radioprogramma Argos wil graag in de dagboeken van de overleden journalist Willem Oltmans kijken. Maar het contact met de beheerder van de dagboeken verloopt niet echt vlekkeloos. Erik Arends is van Argos. Arendo Joustra gaat over het archief van Oltmans. Is hoofddirecteur van Goede Goedemiddag, beiden. Goedemiddag. Erik, om met jou te beginnen. Wat wil je precies in het archief van Oltmans vinden of wat wil je weten eruit? Uh, Wij willen gaan kijken of uh, het nieuws dat we in onze eerdere uitzending van 7 mei uh, naar boven hebben getakeld... ...namelijk dat Oldmans een uh, bemiddelingsrol heeft gespeeld uh, tussen de toenmalige militaire leider Boutersen in Suriname... ...en een uh, Nederlandse wapenhandelaar, Theodor Kranendonk. Uh, een, een bemiddelingsrol waar uh, uh, Oldmans eventueel uh, mocht de, de wapendeal die uh, uh, tot stand moest komen doorgaan... Uh, uh, kon Oldmans daar iets van 1 miljoen Zwitserse frank bij uh, opstrijken. Maar puur commercieel gewin. Bouters had wapens nodig en, en een leverancier kon het leveren. Ja, en dat was een beetje bijvangst uh, in onze uitzending die eigenlijk over die, die wapenhandelaar ging. Maar uh, daaruit bleek dus ook dat, dat Oldmans die rol had gespeeld. Ja. Um, ja, daar zijn andere media opgedoken en uh, ja, volgens mij ook terecht. En wij dachten ook, ja, daar gaan we misschien, uh, daar kunnen we misschien nog meer van te weten komen. Namelijk was dus... dit nou een incident of niet? Ja, dus, dus wil u het archief van Altmans graag zien? Dat ja. wordt beheerd door Arendo Joustra van Elsevier. Um, uh, mag dat niet? Nou, de, het archief van Altmans is een particuliere stichting. Uh, het is een, een particulier uh, archief. En Altmans heeft zelf altijd mensen toestemming gegeven in zijn archief. Uh, ...zodra het boek erover uh, was gepubliceerd. Dus hij heeft nu inmiddels 26 dagboeken geschreven... ...en dat hele archief, de eerste 25 jaar, 45 jaar, zijn open. En het is open als je een specifieke vraag hebt. Dus uh, uh, de, de biograaf van Lunds is erin geweest... Uh, ...andere biografen voor dissertaties... ...en ook Argos is, uh, heeft in het archief mogen kijken. er komt eerst nog een boek? Nou uh, ja... Als je een specifieke vraag hebt, dan, uh, dan is het archief open. Maar als je zegt, ik wil zo door het hele archief lopen... Ja, dat doen we niet, omdat uh, die boeken nog uitgegeven moeten worden. Ja, ik hoor van Erik is een concrete vraag nu. Nou, die concrete, concrete vraag, heb je, nou, volgens mij was het in een dag beslist... en toen mocht hij erin. Daarna, daarna heeft hij gezegd, ik wil het hele archief doorlopen. Ik zei ik, ja, dat kan, de eerste 45 jaar. En die latere periode, uh, daar wachten we nog eventjes mee omdat we eerst de boeken moeten publiceren. Dat ons eh, het zelf ook altijd gedaan. En nogmaals, als er, in de, eh, als er een specifieke vraag ligt, dan is het open. Dirk ja. Aarns, heel een beetje geduld. Uh, ja, dat zou ik uh, natuurlijk hebben gehad. Waren het niet dat we in, de, in eerste instantie, bij, uh, tijdens onze research voor de eerste uitzending, uh, wel de dagboeken konden doorneuzen. Ook de dagboeken die nog niet zijn gepubliceerd in, uh, in boekvorm. Hè? Bijvoorbeeld uh, de periode 87-92 hebben we doorgevlooid. Ja, dat zijn dagboeken die nog uh, lang niet in boekvorm zijn verschenen. Dus uh, op ons kwam die nieuwe regel ineens nog uh, een beetje curieus over. Arjen, hoe jou Ja, nogmaals. Uh, Arjen doet steeds of er nieuwe regels zijn. Het is al staand beleid, dus het is een vaste regel. Nogmaals, dat de archieven open zijn als er al de pub... Uh, nee, verschenen. maar dat is helder. Maar en, Erik Arendt zegt... En, nee, sorry, maar dat is, uh, Erik Arendt zegt van... Ja, maar het is... Ja, we ja, mochten al... Ja, maar even de zin afmaken, Frank. Ja? En het is open als je een specifieke vraag hebt... Over het archief wat nog niet open is. Nogmaals, er zijn vele mensen voor, uh, voor Argos geweest die er al in geweest zijn. Nogmaals, met een hele specifieke vraag: kan dat? Oké, okay, goed. Specifieke vraag kan, maar ja. gewoon doorneuzen, Erik Aarens, dat kan niet. Althans, niet ja. het laatste deel van zijn dagboeken. Ja, nou ja, oké. Okay. Laten we het dan even over die specifieke vraag hebben. Uh, in, in onze correspondentie, uh, dat was volgens mij sinds 13 mei dat we het tweede verzoek hebben ingediend. Um, is dat argument van een specifieke vraag nooit door Arendo Joustra aan ons uh, uh, gemeld? Nu, okay, nu waar zit nu, nu de ruis in discussie, Arendo Jouwstra? Maar, nou ja, goed. Nou ja, de ruis komt een beetje door Argos, want die doen heel erg zielig. Namelijk dat ze niet in een particulier archief mogen. Nee, en er zijn vele mensen, ja we zorgen vele mensen voor Argos zijn in het archief geweest. Ja. En uh, steeds met die, omdat ze iets op, op willen zoeken, ja dat kan. Uh, nee, maar, maar, maar niet zo zeggen, want de, de, het verzoek van Erik Arends was van, we willen gewoon overal inkijken. kijken. Nee, toen heb ik gezegd, uh, dat doen we niet. Nee, maar, dat, ja, dat is nee, paar, dat, ik heb het hier op, in de mail voor me staan. Ja. Da, daar, daarin staat er hopelijk niet, want dan, dan, heb, je, dan heb je iets anders uh, gelezen dan ik heb geschreven. Daar, daar, daarin heb ik niet geschreven, wij willen dat hele uh, archief doorzoeken. Oké, okay, ik, ik, ik proef, met, uh, met, uh, ik proef een, een soort van misverstand uh, tussen jullie twee. Uh, blijf vooral aan de lijn, dan kunnen jullie, als jullie daar behoefte aan hebben, althans uh, buiten deze uitzending, om erover uh, te ah. praten. Uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik trek me terug aan deze discussie, <laughs> volgens mij komt uiteindelijk uh, links of rechtsom uh, wel goed. We hebben toch toestemming, meneer Jouwster. Met een specifieke ja. vraag. Dat, dat heb ik een heel duidelijk horen zeggen. Arendel Joustra van het Opmans Archief. en hoofddirecteur van Elzes 4 en Erik Arendt van het VPO-programma Argos. Dank jullie wel. U krijgt de hoofdpunten van het nieuws. Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Het Deense parlement heeft ingestemd met het opnieuw instellen van controles bij de grens. Vanaf dinsdag staan er bij grensovergangen met Duitsland en Zweden extra douaniers. Die gaan auto's en treinen controleren die het land willen binnenkomen. Dat idee komt van de Deense gedoogpartij, de DVP, en moet voorkomen dat buitenlandse criminelen Denemarken binnenkomen. Veilinghuis Sotheby's vertrekt uit Amsterdam. Het grootste veilinghuis ter wereld wil het aantal veilinghuizen wereldwijd terugbrengen van 10 naar 5. In Amsterdam blijft nog wel een kantoor van Sotheby's, maar veilingen worden er niet meer gehouden. De Tweede Kamer vindt dat minister Roosentaal ook bevriende landen moet aanspreken op mensenrechten schendingen. Roosentaal heeft het aanspreken van bondgenoten uit zijn prioriteitenlijst geschrapt. Maar een motie daarover van GroenLinks en D66 is aangenomen met steun van de PVV. En in het midden van het land beginnen vanmiddag de schoolvakanties. De AWB waarschuwt voor een drukke avondspits. Vooral op de A1, de A2, grensovergang in het zuiden. En ook Schiphol verwacht opnieuw topdrukte. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag komen er vooral in het oosten en noordoosten nog enkele buien voor. Deze worden afgewisseld door perioden met zon. In het westen wordt het droger en breekt de zon steeds vaker door.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 Na het weekend zet de stijgende trend voort en komt de temperatuur overal weer boven de 20 graden uit. De eerste dagen is het zonnig en droog, later volgen opnieuw buien. ANB werkt informatie: files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, 4 kilometer tussen Eemnes en Eembrugge. Op de A4 Vlaardingen-Hoogvliet, 3 kilometer bij het knopend Benelux, staat een vrachtauto met pech en er is één rijstrook dicht. Naar Amersfoort, vanuit Utrecht, op de A28. Langzaam rijden tussen knooppunt Rijns-Wiert en de afrit Den Dolder. De A50, Arnhem richting Os, 5 kilometer bij knooppunt Valburg. En naar Heerenveen op de N7, vanaf de afslaatdijk tussen Sneek en Jouren, 4 kilometer. Dit is Radio 1, lunch, het Mediaforum. Met vandaag als gast André Zwartbol van het Nederlands Dagblad, ex-EO en metro-columnist Luc Koelman. Heren, welkom. Hallo. Hallo. Um, André, laten we met jou beginnen. Sinds vandaag heeft uh, jouw krant een uh, betaalsite. Voor sommige artikelen moet je betalen. Um, was dat onvermijdelijk? Ja, dat was, dat was onvermijdelijk. Dat wil zeggen, als je nog wat wil verdienen als uh, krant... Dan, uh, dan moet je dat wel gaan doen. Kijk, de praktijk was op een gegeven moment gegroeid. Dat je, uh, nou ja, kijk, vroeger, hè, ik zal maar zeggen... toen internet kwam, toen hadden we een krant... toen dachten we, nou, we maken een mooie etalage op internet. Alleen op een gegeven moment, uh, ja kom je als het ware, en niet alleen wij, tot ontdekking van... ja, daar brengen we het bijna hetzelfde als wat we in de krant brengen... alleen dan gratis. Ja, ja. dat hou je op een gegeven moment gewoon niet meer vol. Je geeft heel veel weg, Luc Koelman, op die manier. Nou, dat weet ik niet. Ik vind het geen uh, slecht idee. Ik denk wel dat het een soort tussenstap is waar je uiteindelijk naartoe moet. Dat is een vorm van uh, micropayment. Dus dat je zegt van, nou, ik wil dat artikel lezen uit de krant... en dat artikel, dan betaal je twee of drie keer... niet zozeer via je creditkant, maar op een heel makkelijke manier... betaal je twee of drie keer een duppie. Ja. En ik denk dat je die kant op moet, dat je hem los moet van de abonnees en die gedachten. Dus maar gewoon, wat jij bedoelt is dat je eigenlijk als het ware een soort eigen krant samenstelt. Ja, digitaal. ik weet het wel. Ik weet het ja, ook ja, op, voor grond jouw interesses. Ja, nou ja, ja. Dat, dat, dat kan nu ook. Uh, want dit, dat, zo wordt het ook genoemd bij ons, uh, dat micropayment, dat je dat uh, zo doet. En um, de praktijk is overigens wel bij de New York Times, waar ze hiermee ook uh, gewerkt hebben. Uh, op een gegeven moment ontdekten mensen na een aantal betalingen gedaan te hebben, dat ze aan het eind van de maand, of na verloop van tijd, zeiden van joh, zo'n digitaal abonnement is ook zo gek nog niet. Dus uiteindelijk trok het ook wel weer nieuwe abonnees, maar wel digitale dus er zijn een aantal voorbeelden van kanten die het geprobeerd hebben. De Limburger onder andere, de New York Times heeft het geprobeerd. Een, een paar Murdoch-kranten hebben het geprobeerd. kant mislukt. Een paar honderd abonnees na een jaar. Ja, ja. Meer was het niet. Het, het, het punt is een beetje dat... Uh, met, een beetje, met een beetje gevoel voor eigenwaarde moet je ook wel zeggen van... journalistiek heeft waarde. Dat nieuws, dat wat je maakt, dat heeft waarde. Uh, het is gewoon niet vol te houden om dat gratis aan te bieden. Wil je tenminste je, je redacteur aan het eind van de maand... ook nog een, uh, een soort van salaris uh, bieden? Ja, uh, ja, ja mensen... maar dat klinkt wel mooi. Maar, maar... Ja. Ja, mensen zeggen heel vaak van... Uh, niemand wil betalen op internet. Maar dat is niet waar. Internet is groot geworden door... Ja, het is niet anders, de porno industrie en pornosites, die zitten bijna allemaal achter een betaalslot. En dat werkt wel. Het is natuurlijk nieuws weer wat anders, maar het is in ieder geval onzin om te ja, zeggen. Ik weet niet of we nu een dat heel, heel gemakkelijke parallel gaan trekken, maar er is dus ook heel uh... veel porno is een gratis te krijgen op het internet, hoor. Ja, oké, okay, maar veel porno, laat ik dat zeggen. Daar moet je echt voor het betalen, hoor. Ja, hier haak ik Zo af. Zo kom je van het Nederlands Dagblad bij de porno-industrie. Nee. Ja, het kan snel gaan. Ja, het ja. is een wonderbare combinatie. We stoppen ermee. Tweede kamer, laten we het aanvoeren. Ja. Die ja. de, de twee verdieners, de grootverdieners moet ik zeggen, bij de publieke omroepen uh, willen ze aan gaan pak Maximaal eh, eh, mogen er meer dan de norm verdienen. 193.000 euro is die norm inmiddels. André Zwartpol, verdiende je ook de norm? Ik zat er net iets onder. Ja, nee, ik bedoel, dat is echt... <lacht> ik zie hier ja, ja, ja, kijk, het, is, het, het zijn bedragen waarvan ik op een gegeven moment echt ga denken van... joh, uh, volgens mij als je de helft zou hebben, dan kun je er ook nog aardig van leven. Want ja, zo sta ik daar wel een beetje in. Maar dat is niet alleen bij de is ook bij andere grootverdieners. Ik, ik zie op een gegeven moment dat niet meer in verhouding staan tot, tot de prestatie die je, die je levert. En ik weet bovendien dat uh, heel veel omroepmensen zo, met zoveel liefde daar werken... dat ze het ook wel voor minder zouden kunnen doen. Ik zeg niet dat je het van de een op de ander daar moet afpakken. Maar, maar ga, gaat het om prestatie of gaat het om bereik? Er zijn een aantal presentatoren die heel veel mensen aan zich weten te binden, Luc Koeman. Ja, prestatie is bereik volgens mij in het huidige medialandschap. Maar het lijkt me heel raar om te zeggen van... voor drie mensen uh, geldt een hoger salaris voor de rest niet. Of ja. je beloont mensen voor een uitzonderlijk talent... Of je doet het niet, zou ik zeggen. En niet zeggen van, het zijn er drie. Want drie? Dat... drie is geen principeel... Nee, uit... nee ja, dat, is een, dat is een quotum. Ik bedoel, een quota ken ik uit de, uit de visserij. Maar moet moeten het nou ook in de, in, de, in de omroepen. Ik vind het raar. Je kunt toch ook een uitzonderlijk talent belonen... door hem een, een heel mooi uh, nieuw programmaformat te geven. Er zijn heel veel manieren om mensen te belonen. Waarom moet het dan per se drie zijn? En waarom ah, en dan, moet met en dan geld? Dan die bedoel, en dat... waarom met geld? Precies. Dat is eigenlijk mijn punt. Ja, dat, dat, dat vind ik ook wel. Maar goed, dat is ook wel echt wel breder dan de omroep. Bij de omroep is wel, ja, je wordt uit publieke middelen betaald. Dus ja, dan gaan mensen zich ook met jouw uh, salaris bemoeien. Dat is zo. Als je er helemaal vanaf wil zijn, moet je in het bedrijfsleven gaan werken. En, uh, tenzij je omvalt, want dan bemoeien ze zich weer met je. Maar goed, uh, ja, uh, uh, maar ik vind het gewoon principiële van, joh, dit, dit soort bedragen, die die die, <coughs> die, die 193.000 is het nu. Ja. Nou ja, goed. Kijk, ja, ik is 180, maar volgens ja, mij wordt het 183. Ja, wat die cool. nou, Ja, Ik ja. denk, jongens. Uh, maar goed, het is natuurlijk een heel andere discussie. Al eh, van een ton kun je toch ook doen? Ik realiseerde me trouwens net dat wij in het begin van het uh, eerste uur... hebben wij uh, van dit uur hebben laten horen de, een aantal grootverdieners. En er zat Paul Witteman bij. Volgens mij is Paul Witteman juist iemand die besloten heeft... in overleg met de varen om straks onder die de door te gaan ja. verdienen. Ja, als je het maar redt. Nadat hij hoeveel jaar uh, uh, er ruim boven zat? Ja, ja. Goed, Hij <laughs> ben er niet bij, er bij ja. geweest. Hij heeft de AOW erbij. Ja. Vast en ook. Hij ja. werkt wel langer door, toch? Tot na zijn 65 jaar. ja. Um, de ministerraad die is uh, vandaag uh, nog één keer uh, in een vergadering bijeen. Laten um, we even een poging doen om een beetje de mediabalans op te maken. André zwartbol. Uh, los, los van inhoud, uh, los van kleur. Hoe doet het kabinet het in de media? Um, het, het komt op mij wel prettig direct over. <laughs> ja, ik heb het over de communicatie. Dus inderdaad, los van de, van de inhoud. Met, met figuren als, als, als, als bleken, wat toch wel een, een verrassing in meerdere opzichten is. Uh, maar ook met, met Henk Kamp en met, en met Mark Rutte. Waarom is het bleek er een verrassing overigens? Nou, kijk, ja, kijk die man, die nou goed, opgekomen in de crisis waarvoor, bij het CDA, waarvan ik dacht: van, jij, jij, jij doet het gewoon goed. Maar die man die straalde ook gewoon in zijn gezicht al al crisis uit. En dat paste perfect <laughs> bij de situatie van het CDA, vond ik op dat moment. Ja. Maar hij, ja, weet je, hij gaf gewoon antwoord. Er, er zijn CDA's die hebben daar behoorlijk moeite mee Dus ik, misschien was het ook in dat opzicht een verademing. Na nou bijvoorbeeld na Balken en precies. Nou ja, daarom. Maar goed, ja. dat is bij Mark Rutte ook nu het verschil wat je proeft. De, de, de Mark Rutte zegt op een gegeven moment gewoon van... ik ga hier nu even uh, niks over zeggen. Want dan, dan, over Griekenland zei hij dat, hè? Over de, ja, dat, ja, dan worden de problemen alleen maar groter. Kijk, bij Balkan ja. zou je een enorme sliet van een antwoord krijgen. Daar voelde hij aan alle kanten dat hij een antwoord wilde geven. Maar toch zei hij wat. Nou, daar, mm -hmm. daar zijn we vanaf. Luc, prettig ja. direct? Uh, Rutte vind ik prettig direct. Maar ik vind heel veel andere ministers... Uh, vind ik juist heel, uh, heel, heel, heel matig, heel mager. Ik heb het gevoel alsof ze continu op, uh, op ramkoers liggen... vaak in een uh, in uitspraken. De minister van Defensie, Hille. Ja, Hille bijvoorbeeld vanochtend. Of uh, dan wat, uh, wat Maxime Verhagen nou weer allemaal uh, roept. Ik vind, ik vind het zo vreemd. Maar wacht wat even, Verhaag heeft binnen het CDA wat geroepen. En dat was ook binnen het CDA voor het ja, okay. CDA. bedoeld. Dat, dat, bedoel bedoel dat bedoel ik eigenlijk. Ja, dat geldt er niet uh, voor het kabinet. Het nieuwe koers. Okay. Ja. Maar je kunt het toch niet helemaal los van elkaar zien, vind ik. Als de minister van uh, Binnenlandse Zaken zulke dingen roept, dan, dan, ja, dan straalt het ook af op het kabinet, vind ik. Het lijkt toch wel dat er, dat er iets frissers om dit kabinet heen hangt. Hè? Dat, dat zie, je ziet dat mensen weer wat tevredener zijn, dat blijkt uit onderzoek. En er wordt een relatie gelegd met de uitstraling van dit kabinet. Toch een beetje nou ja, een soort opschudden van dingen die lang vastzaten. Files echt radicaal aanpakken, dat soort dingen. Ja, en uh, vaak zijn mensen het daar ook nog wel mee eens... Uh, zolang ze zelf niet al te hard gepakt worden. En, en dat, dat ga je natuurlijk straks wel voelen. Dus het is de vraag of na deze nou ja, ongeveer acht maanden... dat het kabinet bezig is, uh, of dat ook zo blijft. En, en, en die, die, dat eerste jaar krijgt, krijgt een kabinet nog wel eens voordeel van de twijfel. Aan de andere kant, ja, de protesten uh, zijn, zijn er ook wel weer. Dus ik denk dat, dat, dat desondanks mensen toch nog wel kunnen zeggen... van, nou ja, goed, het is allemaal niet leuk, maar... Uh... Het is de taak van journalisten om een kabinet kritisch te ja. volgen. Elk kabinet. Het maakt niet uit welk kabinet. Welke kleur van het kabinet. Heb je het idee dat de publieke omroep... Jouw oude uh, ja. biotoop, dat die kritisch zijn naar dit kabinet, of zijn die misschien wel een beetje terughoudend dat ze denken: Wacht eens even, er wordt ook aan onze stoelpoten gezaagd? Nou, nou ik weet niet met of dat laatste nu de reden is. Kijk, als ik, uh, ik, ik meet het niet alleen af aan uh, hoe kritisch dat interview is met die en die politicus. Ik vind op het moment dat ik verhalen in het land zie over hoe wat die bijvoorbeeld met die uh, persoonsgebonden budgetten, hoe dat uitpakt. Nou ja, dat zijn bepaald geen complimenten voor, voor het kabinet. Uh, dat is onze taak ook om dat, en dat is de taak van het publiek omroep, om dat ook gewoon te laten, te laten zien. Dus ik zie daar weinig terughoudendheid. Ik zie hoge terughoudendheid als het gaat om, uh, om de positie van, uh, van, van Wilders. Daar, zie je, daar, daar proef je bij journalisten een klein beetje van... ja, j, jij kan ons wel eens enorm te grazen nemen. Dat, uh, ik bedoel, daar daar, daar, daar is, die, is die niet vies van, laat ik het zo zeggen. Dat zou hij zomaar kunnen doen. Of hij zegt, van ik, ik sta je het komende half jaar niet meer te woord... Ja. Daar ja. zie ik dus wel enige terughoudendheid. Goed. Um, laten we het gaan hebben over uh, Dominique Strauss-Kaan. Tot slot, uh, de, de aanklacht tegen de oud IMF-topman zou op losse schroef staan. Ik zeg zou, want het is nog niet bevestigd. Het kamermeisje dat uh, uh, aangerand of verkracht zou zijn, zou een discutabele uh, reputatie hebben, Lucoelman. Um, stel nu dat, we moeten echt eens stel ja. nu dat praten. Stel, stel dat Strauss-Kaan niet wordt vervolgd. Is hij ja. niet door de media al tien keer vervolgd, eh. uh, veroordeeld? Jawel, hij is, al, uh, hij is al lang door de media veroordeeld. Maar dat is een beetje... Dat ligt niet zozeer aan Straus-Kaan. Dat ligt ook een beetje aan de media en het feit dat het nieuws per se heel snel gebracht moet worden. Ik bedoel, er is een verdenking tegen strauss kaan En dan duurt het een week of zo, voordat de politie met wat meer informatie komt. Maar die week moet gevuld worden met nieuws. En dan krijg je dus dat, en dat de was media, makkelijk gaan te vinden, gissen. toch? In zijn geval. Ja, goed, in zijn geval misschien wel. Maar je krijgt toch dat media gaan gissen. En dat, uh, dat je als uh, kijker en uh, luisteraar denkt van ja, Verrek hij heeft het gedaan. Hij zal het ook wel gedaan hebben hoor, tenminste. Zelfs als hij wordt vrijgesproken, iedereen zal blijven denken: hij heeft het gedaan. Ja, ja maar goed, ja, zo'n man goed. Die had, had ook gewoon niet een heel uh, ongeschonden blazoen. Dus uh, er was gewoon ook wel een reden om daar eens op door te gaan. Dan weet ik wel: er zijn grenzen aan tot hoeveel je kunt, kunt speculeren. En die man had een positie: van heb ik jou daar? Ja, dan? Ja, dan is het wel ook een beetje hoge bomen vangen, veel wind. Ja, dat klopt. Wel, Boy, je, eens. Dan ben ik ook wel. nog steeds wel een beetje prudent mee omgaan. Ik bedoel... ja, maar dat is een lastige discussie. Dit, dit, een, een, een meervoudige bankrover. Een meervoudig veroordeelde bankrover. Uh, uh, zou bij de eerste beste keer dat hij bij een bank staat. en er gebeurt iets gek. heet hij de schijn behoorlijk tegen. Maar misschien heeft hij toevallig nu een keer niks gedaan. Het ja. zou kunnen. Een bankerover is geen publiek figuur. En strauss nou wel. Ik denk dat daar in het verschil zit. Als je als je een meervoudige voordeelde bankrover. die een publiek figuur Zou ja, kunnen. Ja. Ja. <laughs> maar ik denk, als je strauss met bent. dan weet je gewoon dat als je de schijn tegen hebt. geldt ook sowieso in de politiek. dan, dan hang je eigenlijk eigenlijk al En ik denk, ja, er geldt ook bijna, zou dus ik zeggen, andere wetten voor, uh, voor, uh, voor VIPs. Is dat zo? Andere wetten? Andere mediowetten oh, ja, nee, in ieder geval. Dan, dan is het ik bedoel Je staat al in de belangstelling. En op dat moment, als je dan ook uh, scheve schaats rijdt... Uh, uh, ja, bedoel, dan, dan ben je aan de beurt. Ja, dat, dat, is, dat, is, dat, dat hoort gewoon bij het vak. Uh, ja, als je iets doet wat gewoon helemaal mag volgens de wet. maar wat het publiek niet uh, prudent vindt. dan hang je ook al. En dat is ja. gewoon uh, persoon Maar ik wil er toch even in die stel dat sfeer doorblijft. Stel nou dat het inderdaad blijkt dat dit een valse aankracht is. stel dat het zo is. De man is zijn baan kwijt. de man is zijn reputatie kwijt. en de man is zijn toekomst kwijt. Nou, ik hoorde vanochtend al dat, uh, dat er in Frankrijk wordt gezegd. jongens, even uh, stop, stop, stop met die kandidaatstelling. Ik bedoel, de Fransen hopen gewoon nog dat hij uh, uh, het, het gaat worden. En ik, ik begreep ook nog dat er in Frankrijk ook nog wel flink is doorgepraat... over van, uh, hoe, uh, hoe er met vrouwen wordt omgegaan en, en, en hoe mannen zich hebben te gedragen. Dat Frank Renault vertelde dat het nogal een soort positief effect had. Hij vroeg zich af of het zou blijven. Maar goed, toen dacht ik wel van nou, het, het, het is, dat is dus niet alleen negatief. En hij is dus ook, ook nog niet afgeschreven. Goed. We zullen moeten afwachten wat voor nieuws eruit uh, New York komt de, de komende dag waarschijnlijk. Het zal waarschijnlijk ongetwijfeld vandaag uh, later uh, duidelijk worden. André Zwartpoel van het Sneelands Dagblad en de metro Luc Koelman, hartelijk dank. Graag Dit is Radio 1 Lunch. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. We gaan op zoek naar de nieuwskenner van deze week. We spelen de Nationale Nieuwsquiz vandaag met Jannette Pels uit Oestgeest. Welkom. Um, u heeft 96 punten te verslaan. Ja, ja, ja. <laughs> ik hoor een zucht. Ja, een hele grote zucht. Een hele grote zucht. Een zware opgave. Een zware opgave. Als het u lukt, dan wint ja. u 300 euro. Oh, en dan bent u onze nieuwskenner van de week. Ja. En ook een hele bijzondere dan meteen. Dat hangt ja. ik wel, Bent u echt een nieuwsvolger? Ja, ik volg het nieuws. En op wat voor manier doet u dat? Krant, televisie, radio, 1. Maar echt wel veel. Ik wil intensief goed. We gaan het proberen. We gaan de nieuwsfactor vaststellen. Uh, het aantal goede antwoorden dat u in deze ronde stelt, nemen we mee naar de tweede ronde. Die twee uh, vermenigvuldigen we met elkaar. En dat wordt uh, dan uh, de eindscore. Succes. Dank. De Nationale Nieuwspers. Het kabinet gaat de overdrachtsbelasting verlagen. Door de economische crisis zit de woningmarkt muurvast. Er worden amper nog huizen verkocht. Nou, we hebben het huis al uh, een tijdje te koop staan, vanaf uh, vorig jaar mei. Die belasting werkt verstorend, het is een verhuisboete. En, uh, ik denk dat dit soort maatregelen misschien zullen stimuleren... dat de verkoop toch iets meer aantrekt dan dat het tot nu toe uh, het geval is geweest. Ja, de overdrachtsbelasting gaat dus omlaag. Die is nu 6 procent. Wat wordt de hoogte van het nieuwe percentage? 2 procent. Dat klopt. 2 procent wordt het. De verlaging van de overdrachtsbelasting kan rekenen op de steun van vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer. Maar er is één partij die het onacceptabel noemt. Welke partij is dat? CDA. Nee, dat is GroenLinks. Ja. Ja, de bankheffing heeft tot gevolg dat de banken de kosten gaan doorberekenen... en dan betalen de huurders mee aan het beperken van de overdragsbelasting... is hun redenatie. Het is een beetje ingewikkeld, maar dat is hier van de redenatie van GroenLinks. De derde vraag. Het is niet de eerste keer dat het kabinet de maatregelen neemt... om de huizenmarkt te stimuleren. Vanaf juli 2009 is het hypotheekbedrag... waarop de nationale hypotheekgarantie van kracht wordt verhoogd. Tot welk bedrag is dat verhoogd? De Nationale Hypotheekgarantie. 250.000? Nee, het zou zomaar kunnen zijn dat dat het oude bedrag was. Het is volgens tot 350.000. <lacht> Close, but no bananas. Nee. Goed. Eén um, punt. Ik ga naar de vierde vraag door. Ik laat u een fragmentje horen. En de vraag is, wie is hier aan het woord? Ik had een droom om ooit trainer van Vitesse te worden. Nou, dan zit je hier vandaag, 30 juni, dat je gepresenteerd wordt als trainer. En Ik ben daar ontzettend blij mee. Ik ben ontzettend... Trots op dat ik hier mag zitten en ik ben ontzettend opgelucht. John van der Brom. Ja, de nieuwe trainer van uh, Vitesse, John van der Brom. Ja, woensdag uh, meldde de Arnhemse club dat de overgang uh, definitief van de baan was nog. Omdat de vraagprijs van Adel Den Haag te hoog was. Uh, een dag later wisten de clubs er wel uit te komen... doordat van der Brom zijn salaris-eis liet zakken. Dat klopt. De transfermarkt is volop in beweging. Het is een komen en gaan van spelers... Bij landskampioen Ajax vertrekt Demi de Zeeuw. Als hij de medische test doorstaat, naar welke club gaat hij? Spartak Moskou. Ja, Spartak Moskou, klopt. Ja, Precies, 2009 kwam de Zeeuw van AZ naar Ajax. En uh, nu zou Ajax 6 miljoen euro naar verluid krijgen voor hem. Um, drie punten. Bij de volgende vraag kunt u er vier maximaal bij verdienen. U krijgt hints of een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? En uh, als u stop zegt, dan wil ik graag uh, een antwoord horen. 4. Aan het einde van het jaar weten veel mensen mij te vinden. 3. Mijn decibello zou zich in zijn graf omdraaien. 2. Frans Bauer, Corrie in de Rekels en Nick en Simon staan al aan mijn deur te kloppen. 1. Een motie van de PVV om mij te voorzien van meer Nederlandstalige muziek is gisteren aangenomen. Stop. Nederlandstalige muziek op radio 2. Ja, nou ja, ja, goed. Ja, ik ik wil het alleen Radio 2 horen. Maar goed, okay. ja, we rekenen het goed. We doen het nu moeilijk over. Ja. ja De top 2000 is uh, het einde van het jaar. Hè. Ja. Er luisteren enorm veel mensen naar Radio 2. Uh, Decibello, dat is de bloedhond. Uh, dat was jarenlang de mascotte van Radio 2. En uh, goed, er is dus inderdaad een motie aangenomen. Oh, die lange oren. Waarin staat... Ja, precies. Ja. Goed. Uw nieuwsfactor is 4. We gaan zo door met, uh, met de tweede ronde.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 Het kabinet besluit vanmiddag om de overdragsbelasting te verlagen van 6 naar 2 procent. Dat hadden we het net al over. En daardoor hoeven mensen die een huis te ko kopen minder belasting te betalen. En dat moet ervoor zorgen dat de huizenmarkt uit het slop wordt getrokken. Maar zal deze maatregel werken? Daar gaat het straks over in stam.nl. stelling dus, de verlaging van de overdragsbelasting is goed voor de huizenmarkt. Bent u daarmee eens of ineens, sms dat naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op het nummer 0800 -1101, Of u kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En voor de twitteraars uh, hashtag standpunt 0800 -1101. De stelling is dus de verlaging van de overdagsbelasting is goed voor de huizenmarkt. Om half twee te gast in stand.nl Kees Verhoeven, tweede Kamerlid voor D66 de muziek draaien. van Een Belgisch beentje, een beentje met een nieuwe zangeres... een fris geluid, ja, maar het is een bekende. Hoe vervang ik, heet ze de beentje. Never dies, zong hoever van ik. We gaan de, de tweede ronde spelen van De Nationale Nieuws: Janet Pels. Uh, je had een nieuwsfactor van vier. Uh, dat betekent dat je de 24 goed moet hebben in de ronde die we nu gaan spelen. Ja. Uh, en dan zit je op 96. Dus uh, moet je de 25 <laughs> hebben, wil je erover rij schieten. Nou, okay. Wonderen gebeuren soms. Je krijgt 90 seconden de never tijd know. om dat. Uh, you never know. Je krijgt 90 seconden de tijd om dat uh, te okay. proberen. Komt ie? De Nationale Nieuwsquiz. Welke tennister plaatst zich gisteren voor de tweede keer in haar carrière voor de finale van boven. Ja, is goed. Minister Rosenthal. En welke andere minister zitten weer op één lijn als gaat om Libië? Hillen. Hillen. Het prijzengeld in de Tour is dit weekend van start. Gaat bedraagt hoeveel? 35 miljoen. 3,5 miljoen euro. Welk land beslist vandaag over een lang verwachte herziening van de grondwet? Marokko. Is goed. Vanaf volgend jaar moeten mensen die zware psychologische hulp nodig hebben... een eigen bijdrage betalen van hoeveel euro per jaar? 275. Is goed. Uit onderzoek van de Universiteit van München blijkt dat bij welke sport vrouwen minder lang op de grond liggen dan mannen? Judo. Voetbal. Welke staatssecretaris <laughs> wil dat er een einde komt aan de zogenaamde zesjescultuur op hogescholen en universiteiten? Zetstra. Is goed. Een verloren gewaande film. Van wie heeft op een veiling in Londen niets opgebracht? Chaplin. Ja, klopt. Wat is de naam van het Zuid-Hollandse eiland waar gisteren Tien een herberg is afgebouwd? Klopt. Premier Rutte vindt dat een onafhankelijke Palestijnse staat... alleen tot stand kan komen door onderhandelingen met welk land? Israël. Is goed. Welke president is aangevallen door een onbekende man? Sarkozy. Is goed. Volgens onderzoek van de Nederlandse Brouwers... vragen consumenten steeds meer om wat voor bier? Bietbier. Alcoholvrij bier. De banken in welk land leveren een vrijwillige bijdrage Duitsland. van 3,2 miljard euro aan Griekenland? Dat is goed. VVV Venlo neemt Jannek Wildschut over van welke club? PVV. Zwolle. Welk land wordt hoogstwaarschijnlijk op 1 juli 2013 het 28ste lid van de Europese Unie? Uh, Kroatië. Is goed. Het kabinet wil, dat. wil de haperende woningmarkt stimuleren door met onmiddellijke ingang welke belasting te verlagen? Overdrachtsbelasting. Ja. Ja dat, dat, ja, dat is helemaal niet slecht. Je, maar, je hebt er 12 goed, maar ja, wat is nu slecht. Dat is de slecht. helft. Dat is de helft, maar dat is dus niet goed genoeg. Nee, dat betekent dat jouw totale score uh, op 48 uitkomt. Ja. En dat ik nu Thomas de Man aan de telefoon heb. Goedemiddag, Thomas. Ja, hallo. 19 jaar oud en nu heb je met 96 punten, uh, heb jij op een fantastische wijze uh, je titel verdiend. Je bent de nieuwskenner van deze week, Thomas. Ja, geweldig. Ik ben er echt heel blij mee. 300 hallo. euro is voor jou. Uh, daar ga je wat leuks mee doen. Nou, ik ga op kamers uh, over een maand in Amsterdam. Dus ik kan het goed gebruiken bij de inrichting van mijn kamer. Okay. Het nou. komt goed van pas. Het komt goed van pas. Ja. Dank dat je meedoet, Thomas. Ja, goed bedankt. weekend. En, uh, en geniet er nog even een beetje van. Janette Pels, hartelijk dank dat je hier was. Graag gedaan. Jammer dat je het niet gehaald hebt, maar ik vond het fijn dat je er was. Dank je wel. Bedankt. Als u zelf mee wilt doen, kijk dan op lunch.ncv.nl. U krijgt op Radio 1 het uitgebreide NWS-journaal te horen. Daarnaast is NCV weer terug met de Tour de France onder andere. Daar gaan we het over hebben. De Tour vroeger en nu dat zometeen. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Vrijdag middag, live. Zo dadelijk vanuit de Kroon in Amsterdam. Het politieke gevoel van Annemarie Joritsma. Gastrecent Remco Vrijdag. Het profiel van een Toerwinnaar. Sport met Frits Parend, satire met Sanne Wallace de Vries en het journalistenpanel. U bent welkom in de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam van 2 tot half 5 bij Vrijdag Niedag Radio 1. Het nieuws van alle kanten.